Staatssecretaris Teven wil dat veel meer mensen hun straf uitzitten. Volgens hem zijn er nu zo'n 50.000 veroordeelden die hun straf ontlopen. Omdat ze op de vlucht zijn of omdat hun woon- of verblijfplaats onbekend is. Om dat aantal terug te dringen wil Teven bijvoorbeeld dat deze mensen minder makkelijk een paspoort of rijbewijs kunnen krijgen. De nationale kinderombudsman Delaart is geschokt door het besluit van minister Leers om de Angolese asielzoeker Mauro het land uit te zetten. Hij zegt dat dat in strijd is met het kinderrechterverdrag. Mauro is nu 18 en woont in een Limburgs gezin. Hij kwam acht jaar geleden in zijn eentje naar Nederland. Volgens Leers is er geen reden om voor hem een uitzondering te maken op het uitzettingsbeleid.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 In de Verenigde Staten is een oud-directeur van Goldman Sachs gearresteerd. Er wordt ervan verdacht dat hij een bevriende investeerder heeft getipt over ontwikkelingen bij de Zakenbank. Ze Zo zou hij hem hebben laten weten dat Warren Buffett in Goldman Sachs wilde investeren voordat dat algemeen bekend werd. De bevriende investeerder werd eerder deze maand al tot 11 jaar cel veroordeeld wegens handel met voorkennis. Het weer, vanavond klaart het steeds meer op. Morgen is er veel bewolking, maar soms is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het een vrij normale avondspits. De meeste files zijn te vinden rond Rotterdam. Ik noem ze van 4 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 4 kilometer. En bij Hoevelaken nog eens 5. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roedof en Zoeterwoude Rijndijk 7. Op de A6 Muiden Lelystad, bij Lelystad 6 kilometer. De A10 West voor de Comptonol 4. De A12 Utrecht Arnhem, tussen Knabut Lunette en Bunnik 4. A13 Den Haag Rotterdam, tussen Delft Zuid en het Kleinpolderplein 5 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam, tussen Hoogvliet en het Vaanplein 5. A20 Rotterdam Gouda, bij het Plein, 4 kilometer. A27 Utrecht Almere, tussen Utrecht Veemarkt en Bildhoven 4 kilometer. En richting Breda tussen het Everdingen en Lexmonds 5. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leus de 4 kilometer. En verrichting Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 4 kilometer. Tot zover de verkeer. In Circa Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Feels like Jan We Out you know we het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. ZFM je op kanaal 45. 45. my eye. Girl, I never loved one like you. Uh, man, oh man, you're my best man. I dream it too. There's nothing there, there ain't nothing that I need. <laughs> <Yeah>. <laughs> well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing pleased me more than you. Uh oh, let, let me run. Ja, dat Giorno che luister naar de zon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 6.9. Zie FM. Ik heb